What? them. guitar, George, he knows all the chords, and he's strictly rhythm. he doesn't wanna make it cry all soon, because Danny knows guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play him. So today to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 going to get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 you to hear So I'm gonna do, do, do, do Just what the foe came here to do ZFM.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 Los die fier de Los cerdos milés de perla I think I'm gonna Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Rotterdam is bij het Centraal Station een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt en weggehaald. En de bom zal elders tot ontploffing worden gebracht... Bouwvakkers vonden het explosief in een bouwput onder het Kruisplein. Ze zijn daar bezig met de bouw van een parkeergarage. De bom lag op 11 meter diepte. Het tramverkeer werd stilgelegd, maar het is aan het eind van de avond weer vrijgegeven. Elf EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn in botsing gekomen met het Europese parlement en de Europese commissie. Die willen een verhoging van het budget met 6 procent, maar de elf regeringsleiders willen niet verder gaan dan 2,9 procent. Premier Rutte wilde aanvankelijk helemaal geen stijging, maar hij is akkoord met het compromis. Het aantal meldingen door makelaars van mogelijke witwaspraktijken is fors gestegen. Het waren er dit jaar al 42, tegen drie over heel vorig jaar. Minister Opstelten denkt dat de toename komt doordat makelaars steeds beter weten dat ze een vermoeden van fraude moeten melden. Premier Rutte zal niet worden vervolgd voor discriminatie. Een Amsterdammer deed vandaag aangifte vanwege het onderscheid dat Rutte in de Kamer maakte tussen iemand met een Zweeds tweede paspoort en iemand met een Turkse tweede pas. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen discriminatie, omdat onderscheid maken op basis van nationaliteit niet verboden is. Bovendien is Rutte onschendbaar voor wat hij zegt in de Tweede Kamer. De ontploffing van het BP-olieplatform in de Golf van Mexico afgelopen april is mogelijk mede te wijten aan het cement dat is gebruikt in de boorput. Dat zegt de Witte Huiscommissie die de ramp onderzoekt. Het cement is door de leverancier Halliburte.